In Den Haag wordt nog altijd gepraat over nieuwe maatregelen tegen Israël. Een demissionaire kabinet discussieert daarover in de ministerraad. Buitenlandminister Veldkamp wil nieuwe sancties... maar niet alle coalitiepartijen willen dat ook. Over de situatie in Gaza is straks ook nog een debat in de Tweede Kamer. En dat is best uitzonderlijk, vertelt onze politiek verslaggever Wilma Borgman. De Tweede Kamer vergadert echt nooit op vrijdagmiddag... en al helemaal niet op een vrijdagmiddag in het recess. Vandaag dus wel. Ja, en minister Veldkamp staat een pittige middag te wachten. De enige manier... Voor ...om ongeschonden uit dat debat te komen... ...is als hij vandaag in de ministerraad echt de volle steun krijgt... ...voor een flinke aanscherping van de maatregelen tegen Israël. Ja, Nederland denkt onder meer na over een handelsverbod... ...voor producten uit illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. En ook willen Kamerleden dat Nederland geen defensiespullen meer koopt bij Israël. Het leger van Niger zegt dat ze de leider van terreurgroep Boko Haram hebben gedood. Die groep pleegt al jaren bloedige aanslagen in verschillende Afrikaanse landen. Maar er is nog wel een kantrekening, vertelt correspondent Ellis van Gelder. Ze zeggen hem weken te hebben gevolgd... en uiteindelijk dus met luchtaanvallen om het leven te hebben gebracht. Ik moet er wel even bij zeggen dat we dit dus nu alleen maar via het leger van Niger horen... en dat het in het verleden wel vaker is voorgekomen... dat een leider van Boko Haram dood werd verklaard en dat toch niet klopte. Dus nog even een slag om de arm. En het doel van Boko Haram is een eigen islamitisch kalifaat stichter. Door al het geweld in Niger, het Afrikaanse land, zijn tot nu toe minstens 40.000 mensen om het leven gekomen. En de merchandise die was gestolen uit het stadion van NEC is weer terecht. De voetbalclub laat weten dat de gestolen jubileumshirts dankzij de politie en oplettende Nijmegenaren snel onderschept kon worden. Gisteren werd bekend dat inbrekers voor 15.000 euro aan jubileumshirts hadden gejast uit het Goffertstadion. De daders hadden een kuil gegraven onder de hekken van het stadion en konden op die manier binnenkomen. Op camerabeelden van de inbraak waren zeker twee verdachten te zien. Het weer het is grijs en wisselvallig bij 18 tot 20 graden. Morgen ook bewolkt met iets wat buitjes, later wordt het droger en maximaal 20 graden dan. ZFM verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. 1, 2, 3, Here yeah. 好,假的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 I can't go on another day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 ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder een eens aan mij bezeten. Maar kom niet op als jij er niet meer bent. Algeman toma no contra chopra de tequila. que se dilate na povila. Yo quiero verte bien todo el cuerpo. Que esta noche que heiter aro muerto. Ik weet dat ik er niet anders voor je kon zijn. maar ik zonder jou ga, ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo verslaafd. Oh, voor ik stoppen van ja. Ja. Porque sinceramente, het is mijn eer te corrigeren. Si tu niet aan de combate. La luna no sale, si no te vuelva a ver. Ik, ik, je te vergeten. ik heb vandaag niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de islamij bezweken. Te maken met troepen, jij er niet meer bent. Baby, yo no tengo apuro. Vamos a hacerlo de a poquito. Pégate con Dizzy Que Ik geef dat ik, het verkloot. ik zocht er veel naar aandacht en ik was zo idiot. Dat het leek alsof ik jou niet meer zou staan. En nu je onbereikbaar en is alles misgegaan. tu te fuiste sin necesidad. Tu volviste sin necesidad. Pero tu te fuiste con tu want je zag die eerste dag, was ik zo Ik viel je in mijn armen, ik weet niet hoe je het liefste bel ik jou. Om te van je La luna no sale si no vuelva ver. ik kom jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eeuwen aan mij bezweken. De maan komt niet op als jij er niet meer bent. Z, Z, F, M. for sounds Tight. I'm looking, looking for, for love, longing for kisses, kisses and hugs. Looking, looking for shots. Not, not looking it. for. Too cool to care. You stood in my doorway with nothing to say, besides some comment on the weather.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 I'm trying to end it all FM.